ZFM. Oh ho, ho, ho, Dit is kerst. Met ZFM. Met men nu. Zandvoort uit Zandvoort.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 er was er ook een in met rozen pakbij, en die leek precies op een jeugdkiek van mij, weet je nog wel ooitje. Oh, Wij kiekten al zijn leuke dingen weer.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 He'll learn all awesome. So hard. Zal nooit een mooier kerstfeest weten Dan bij ons in de Is Doris thuis? Al bij duurt meneer Korstein, kom boven. Wel even de voetjes wijgen beneden hoor. Ja, ja. Gaat u doors, hoe is het ermee? Goed meneer Kostijn, goed, maar. Uh, wat vind ik dan nou jammer dat u zo was komt binnenzetten. Hoe is dat zo? Nou, kijk eens hier.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 Maar heeft.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 Als of gisteren was gebeurd, ik mis je zo. Ik kwam in de bus, in de bus, van bus naar de Voordat ik het wist, nooit zal ik het vergeten dat ik naast jou heb gezeten. Jijg ik mij al. Mijn aarde hield mijn hartje voor je op zijn bos. Op zijn aarde, maar ik durfde niet te hoor. Op zijn bos. Op zijn aarde dat het zo gezwind zou gaan. Ik is je zo.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 in alle landen verdriet.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 Zo vrij, koning winter is vergeten. Als in Holland de sneeuw toch is gloeiend, zing je mee en winter niet. De de tijd van de leer. Het zandvoer, het zandvoer.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 Moed, daar bij de waterkant, daar bij de waterkant.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 Nog geen jaar werden wij een paar, stonden wij samen op de stoep van het stadhuis. Ik heb De grote is ons ook leidt, de wijn zorgt dat gebijer, wie te vervijder geit, loewe de klokken van Limburg-Milan. Loewe de klokken, versterke de bouen. Høre, wat stelt ik bloeien de klokken van Limburg-Milan. Bim bom, bim bom, klokken van Limburg-Milan. Versterken de boeien, die schoon klinkende klanken verheuren ze zo geer Ze willen ons begeleiden door hanso's leven heer. En wanneer klokken zwiegen, dan is het stil en kalm. Verw Wacht dan verlangend wij op die het taal, loende kloken van Limburg Mila. Loeende klokken, versterken de baan lad dus ons Stedige buren, luende klokken van Limburg-Meulen. Bim bam, bim bam, klokken van Limburg-Meulen. Bim bam, bim bam, klokken versterken de band.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 Amerikaanse groep The Cascades. En gecombineerd door John Cloud Koen. en Gerrit Denbraken. vertaalde het lied in het Nederlands. onder pseudoniem Lodewijk Post. En u hoort hem nu, Rob de ijs met ritme van de regen. Zachtjes stikt de regen op mijn zolder ritme van de eenzaamheid. Die regen zegt: we waren zo gelukkig zijn... Maar nu is dat verleden tijd.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 U luistert naar Zandvoort Zandvoort.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 voor je voor nodig de mijn stemming. Kennen het eraf, middelbare dame, of komen we wel moeiligheden taas? Een voor hoe bestaat het? Waterverf verf wijt u den, orgelman. Is maar De pol Politiek is waterverf, daar doe ik niet aan mee. Je stort je eigen in het verderf, je zaak in de pree. En is er soms is hebel of je lellen zegt dan maar. Ach niet de reageer alleen en het is voor elkaar.